10 uur, Marielle Haggeman met het NOS Journaal. In Canada is de conservatieve minderheidsregering van premier Harper gevallen. De oppositiepartijen verwijten het kabinet machtsmisbruik, economisch wanbeleid en gebrek aan openheid. Harper wordt verweten dat hij geen openheid van zaken heeft gegeven over onder meer de aanschaf van gevechtsvliegtuigen. Een motie van wantrouwen werd door het parlement met een kleine meerderheid aangenomen. Premier Harper zegt dat het erg schadelijk is voor de economie als er nu verkiezingen worden uitgeschreven, omdat het land net weer aan het herstellen is van de economische recessie. De conservatieven zijn sinds 2006 aan de macht in Canada. Een hoog Amerikaanse militair heeft gezegd dat de grondtroepen van kolonel Gaddafi nog steeds een groot gevaar vormen voor de burgers in Libië. Hij zei dat er nog meer gevechtsvliegtuigen moeten patrouilleren om de tanks van Gaddafi in de gaten te houden. In de, in de buurt van de stad Misrata zijn zes doden gevallen door tankbeschietingen. Ook wordt er melding gemaakt van sluipschutters. Gaddafi heeft al zijn militairen en politiemensen gepromoveerd... voor wat hij noemt hun heroïsche en moedige strijd tegen de kruisvaarders. Verwacht wordt dat de NAVO maandag het bevel over de missie overneemt van de Verenigde Staten. De NAVO heeft de Canadese generaal Bouchard benoemd om de missie te leiden. De NASA heeft na twaalf jaar afscheid genomen van het ruimtevaartuig Stardust. De sonde was de eerste die door de staart van een komeet vloog om stofdeeltjes te verzamelen. Dat was in 2004. Onderzoekers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie ontdekten dankzij Stardust enkele belangrijke bouwstenen van het leven. De sonde had na die missie nog zoveel energie over dat die tot nu toe kon worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Gisteren was de laatste proef met de laatste brandstof van Stardust. Het ruimtevaartuig heeft in 12 jaar tijd bijna 6 miljard kilometer afgelegd. Het weer. Vanavond droog, vannacht in het noorden kans op regen. Morgen overwegend bewolkt en kans op een bui. Het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ABB verkeersinformatie. De a van Utrecht naar Den Haag is dicht tussen Nootdorp en Knoop Prins-Klausplein. Dat komt door een ongeluk.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 Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl Kijk op tuinadviesbom.nl en, en wie weet kom ik wel bij jou langs. Ah! hongarije Nederland het laatste kwartier met Jack van Gelder en Bas Stigler. Net op tijd voor de 5-0 als Elia en Pieters aanvallen voor het Nederlands zelftal, maar dat uh, was toch niet helemaal waar. De wens, de vader van de gedachte. 12 minuten voor tijd. Hongarije-Nederland is 0-4 met uh, goals van de Vaart en Afalaj Voorrust, Kuiten Van Persie erna. Het is een uh, galleryplay voorstelling geworden van het Nederlands zelftal, met name de tweede helft. Waarbij, uh, dat zeiden wij zo even tegen elkaar in het nieuws. Dat als je nou... Het zo voelt het in ieder geval. Als het Nederlands elftal nu besluit dat het de laatste 12 minuten van deze wedstrijd... de bal in de ploeg wil houden dat het lukt. Zo ja, voelt het in ieder geval. Geen enkel probleem. Balbezit uh, ter hoogte van uh, middenveld voor Gera. De captain die uh, niet kan ontzeggen dat hij in ieder geval uh, probeert... nog iets te doen in positieve zin. Rudolf uh, uit de spits, ver teruggezakt. Speelt de bal uh, dan rustig richting Wadoc. van uh, Vanciak en dan... Uh, is aan de rechterkant van het veld inmiddels Dutschak terecht En ontmoet daar zijn ploegenoot Pieters. Aan wie hij de bal verliest. Maar dan kunnen de Hongaren toch nog even balbezit houden. Nederland vindt het wel goed zo. Lijkt het nu. Laat zich even terugvallen op de middenlijn. Maar het balbezit is voor Fados. Fados weer via Gera Aan de rechterkant van het veld. Dutschak heeft ruimte gekregen van Pieters. Houdt die bal wat vreemdsoortig onder controle. Maar tussen twee man door kan hij de bal dan richting Rudolph geven. En dan van Misschien met een Hongaarse aanval. Bal komt in het 16 meter gebied. Maar dat is dan ook, uh, ook weer uh, een vaderwens van de gedachten. Maar ook zelf dat lukte niet. De Nederland neemt weer over en heeft balbezit richting Van de Wiel. U hoort het. Wij kunnen bijna in uh, biljartvolume uh, volume praten. Omdat het hier doods en doodstil is in het stadion. Waar Nederland direct uh, twee wissels uh, binnen de lijnen gaat brengen. In de personen van uh, Strootman uh, en Van Nistelrooy. En de Hongaren balbezit hebben via Ducek. Toen die naar binnen draait, zoekt naar zijn linker. De bal probeert op de brand van het stadshoekgebied af te leveren bij spitsen. Dat lukt niet. Nels Elftal zit ertussen. De bal komt voor de voeten van Snijder. Die verslikt zich op het middenveld, waar het niet eens zo ontzettend druk was. Maar toch in aanwezigheid van Juhas. verdediger die daar plotseling opdook, de meneer dus van Anderlecht. Zo heeft het Hongaarse Elftal de bal weer even terug. Tien minuten nog te gaan. Zo verstrijkt ook de tijd voor de wisselspelers die dus klaarstaan om in te vallen. Maar de bal rolt nog. Pris Kien invallen naar Rudolf. 25 meter van de goal willen met de buitenkant meegeven. Terug Fados. Kan er dan nog bijkomen dat de bal eerst door de Van der Vaart weer de andere kant op wordt getrapt. En Kuit dan met het hoofd probeert om de bal het stadsgebied van Nelzeltal uit te krijgen. Dat lukt. Komt hij toch wel op het hoofd van Rudolf. Maar die maakt dan een overtreding tegen Van der Vaart. En de Nelzeltal krijgt een vrij Snijder van Persie. Of zit ik ernaast? Kuit is in ieder geval Kuit de eerste. Deze gaat eruit. Daar komt Van Istrooy voor in. Ja, Snijden vind ik niet gek. Dan kun je Strootman links half zetten. En Van der Vaart het ietsje door laten schuiven. geen idee wat hij gaat doen dan. Het zal weer iets anders worden, maar goed. Kuit eh, op de kant. Nou, dit is Van de Vaart eruit en Strootman erin. Dat kan ook. Dat is 1 op één, Zodat we Strootman de Jong naast elkaar krijgen in de slotfase van deze wedstrijd. En eh, Van Persie nu gaat overleggen met Van Nistelrooy, wat precies de bedoeling is. Van Persie blijft in de spits en Van Nistelrooy vanaf rechts. een Beetje switchen? Nee, toch Van Persie vanaf rechts en Van Nistelrooy in de spits. Dat leek me ook eerlijk gezegd logischer. Gissels op voor deze wedstrijd. Bal rolt weer 8,5 minuut nog te gaan. Vorm trapt. En uh, doet dat er ook van de het hoofd van Van Disselrooy. die een terug krijgt, dacht ik. Maar dat heeft de scheidsrechter ook maar weer echt niet gezien. Ongelooflijk. Man doet maar wat. Ja. Scheidsrechter dus. Van de wiel niet, want die heeft balbezit. Van de wiel kan de bal spelen, doet dat richting Heitinga. Heitinga richting Matthijsen. En Matthijsen die kijkt of hij de bal rechtdoor kan steken richting Elia. lukt ook. Maar Van wint dan komt hij wel, maakt er een overtreding bij. Vrij trap te nemen door Pieters. En zo tikken de minuten weg. En daar waar je dat uh, normaal gesproken zoiets hebt van oei, dat kan nog wel eens spannend zijn. Of oh, oh, oh. Is het nu uh, kijken of er nog een doelpunt kan komen bij de vier die er al op het scorebord staan. Met Van Persie een hoogte van de middenlijn, Bal richting De Jong. De Jong... Richting Van Nistelrooy, Van Nistelrooy, Van Persie. Van Persie tussen twee man in. Goede bal, zeg. Richting Strootman. Strootman en Sneijder. Sneijder, Strootman is doorgelopen. Ook Pieters komt mee. Strootman krijgt de bal weer aangespeeld. Er zijn tweede interlante middenvelder van Utrecht. Eén tweetje met Pieters. Bal naar Sneijder. Voor de goal wacht Van Nistelrooy. Die wil wel. Wacht op doelpunt 35 in Oranje. Dat zou hem op de derde plaats brengen van de all-time topscorers. Achter Kluivert Bergkamp. En nu staat Vaas Wilkers derde met 35. Van Nistelrooy dus op 34. Dat hij wel eerst de bal moeten krijgen, voorlopig komt hij niet. Pieters tussen twee man in. Probeert de bal terug te spelen naar Strootman, van wie hij mondving, Maar de bal gaat buiten de lijnen. Het laatste door een Hongaar geraakt. En dus een ingooi van het zelftal. Pieters wordt nu een beetje in de steek gelaten door iedereen. Die loopt bij de bal weg. Het hele elftal. Toch komt Van Nistelroen nog naar de bal toe. Maar gaat Elia aangespeeld worden. De linkerkant, die struikelt. Glijdt weg. Zo maakt, het voor, uh, maakt hij het uitverdedigen voor Hongarije makkelijk. Dat uitverdedigen via Van laat toch wel enigszins de wensen over. De bal gaat opnieuw over de zijlijn. Het is de eerste keer, denk ik, in uh, al die Interlands die ik heb mogen uh, verslaan... dat uh, ik Nederland zelf al, uh, met name in de tweede helft... tijdens een Interland, in een uitwedstrijd, een rondootje heb zien spelen met de tegenstander. Ik heb het, het is echt ongelooflijk hoe de combinaties zo nu en dan zijn. Tegenstanders die uh, van... Uh, de ene kant naar de andere worden gestuurd en ook helemaal Murf zijn gespeeld. En het is eigenlijk te danken aan het Nederlandse helftal, wat de Hongaren betreft, dat het nog maar 4-0 staat. Want met een beetje extra gas was er al lang 5-6, 7-0 op het scorebord verschenen. Maar Nederland vindt het goed zo. Ontmoet om half negen aanstaande dinsdag in de Amsterdam Arena diezelfde Hongaren. Die in ieder geval weten dat het geen lekkere avond gaat worden. Dat het weliswaar dan weer op 0-0 begint. Maar met dit elftal zal Nederland dan ook in de Amsterdam Arena geen problemen mogen hebben. En zal alleen van Marwijk erop moeten hameren dat er niet nonchalant gedacht moet worden aan de 4-0. Of misschien nog meer die ermee wordt genomen uit de hoofdstad van Hongarije. Omdat je gewoon weer van scratch af aan gaat beginnen. Balbezit met Snyder ter hoogte van de middellijn. publiek uit Nederland wil nog wel een goaltje zien. Het publiek uit Hongarije dat overigens nu voor een belangrijk deel ook maar besloten heeft om te vertrekken. Heeft daar blijkbaar niet zoveel zin meer in. De bijl hangen zou je kunnen zeggen. Zes minuten nog te gaan. Balbezit voor het Nederlands Elftal. Dat is al geen nieuws. want Balbezit is eigenlijk doorlopend voor het Nederlands Elftal. als Van Nistelrooy de bal kan kaatsen. Die wordt nu diep gespeeld naar Elia. Elia laat hem even terugvallen op Snijder. Aanname achter het standbeen langs. Van Persie nu vanaf de linkerkant. Kort 1-2 met Snijder. Tikkie, tikkie, tikkie. Nu gaat het even mis. Omdat Snijder de bal tegen Svitkovic aanspeelt. Maar even zo snel heeft Oranje om ook weer terug ook. Via Elia, via Van Persie. Het is, een echt, dit, dit, dit, dit, het is echt een rondootje. Hoor. Het is echt een rondootje. Het is een trainingspartijtje geworden. Vooral dus uh, na die twee snelle goals in het begin van de tweede helft. 54ste minuut, kuit 0-3. 61ste minuut, Van Persie 0-4. En toen uh, begon het rondootje eigenlijk. Ja. En uh, nu even fout. Uh, Pieters moet voor straf in het midden denk ik. Is Rudolf uh, in balbezit gekomen. Rudolf uh, draait om Strootman heen. Rudolf gaat probeert het 16 meter binnen te gaan. Maar uh, loopt dan tegen Pieters op. Pieters krijgt dan een vrije trap tegen zich. Gefloten terecht. En iets te fel in. Vrije trap voor de Hongaren. Op een meter of 25 van het doel van vorm. En ik neem aan dat Ducjak dit voor zich op gaat eisen. Want wij weten in ieder geval dat hij een goede vrije trap kan nemen. En uh, maar eens kijken wat dat gaat opleveren. Uh, of dat dan nog in ieder geval de eer, zoals dat zo mooi heet, gered gaat worden met deze vrije trap. Van Ducjak het muurtje staat veel te dichtbij. Moet uh, op de rand van het 16 meter gebied gaan staan. Daar wordt het ook toe verwezen door de scheidsrechter. En uh, Ducjak uh, gaat daar ongetwijfeld die vrije trap nemen. Kera staat erbij. En ook uh, ja, er staat nog iemand bij waarvan ik het rug op dit moment niet kan zien. Maar uh, Duchak zal het wel gaan worden. Duchak nu met de vrije trap die overgaat. Dat hebben we inderdaad wel eens beter zien doen. Er zijn er eigenlijk niet heel veel die dat veel beter kunnen dan hij. Maar deze is toch een metertje te hoog over het doel van Michel Formhey Die dus, uh, we hebben dat al een aantal keren gezegd, niet serieus op de proef gesteld heeft. Twee, drie keer heeft moeten laten zien wat hij kan. En toen bleek eigenlijk dat hij het allemaal best vrij makkelijk kon. Want daar waar hij een antwoord moest geven, gaf hij het antwoord zonder blikken of blozen. Kortom, een goede wedstrijd van deze doelman van uh, FC Utrecht in zijn zesde Interland. vorm die nu de doeltrap neemt en uh, dan zoekt naar Ruud van Disserooi. Die dan nog niet echt in het spel betrokken is geweest. Dat zal hem. Het wel lichtjes irriteren, denk ik. Nu wint hij wel het kop Zijn tegenstander blijft nog liggen ook. De bal is inmiddels wel weer voor de Hongaren aan de rechterkant van het veld. Svitkovic zou eens kunnen schieten. Svitkovic schiet. Oh, redding oh, van vorm. Knap zeg. Zuzak die nog de bal heeft. Rand Nog maar een schiet en weer vorm. Dit is wel lekker voor een keeper. Dat ook al doet het er voor de uitslag niet meer toe. Dat je nog met zo'n knappe reflex die bal uit de hoek haalt. Want dat was een vervelende bal. Fantastisch lijnkeeper. Zoals gezegd, uh, deed hij heel erg goed. Met Elia die nu langs Van geeft. heeft. En Van geeft hem dan uh, weer een knal. Nou ja, de scheidsrechter laat hem goed wegkomen van Chuck, want die zou daar een gele kaart voor hebben kunnen en misschien ook wel moeten krijgen. Maar waarom zou je dat nog doen in de slotfase? Zou je kunnen zeggen Strootman in balbezit, speelt de bal naar de jong. En ook Strootman kan natuurlijk in zo'n fase van de wedstrijd gewoon heel rustig lekker meetikken. En er is ook wel de kwaliteit onderkend door Van Marwijk, dat Strootman een speler is met een goede toekomst die heel goed aan de bal is en heel rustig is, evenwichtig is. Twee spelers van de FC Utrecht binnen de, de lijnen van Oranje. Met balbezit niet voor Van Nistelrooy, maar wel voor Gera. Die uh, niet voorbij uh, Strootman komt. En dan is het, uh, balbezitter, uh, de balbezitter van de middellijn met Van Nistelrooy. Snijder, Snijder, Strootman. Dan uh, is het uh, te druk en uh, te krap allemaal bemeten. Waardoor de bal even gaat naar Kirali. En Kirali, de doelman, uh, die gaat de bal nog een keer naar voren knallen. Nog twee minuten ruim. Op mijn verjaardag in 1985 was de spanning... Uh... Voelbaar en onmeetbaar veel groter dan nu. Toen het Nederlands elftal, we hebben dat meermalen gezegd, ja, die legendarische wedstrijden. Die goal van Rob de Wit, de 1 voorsprong, verdedigde. Uiteindelijk uh, lukte dat. Later trouwens onderzoek hè, naar omkoping bij de Hongaren. Ja, dat en, die uh, verhalen ken ik, maar dan schieten de Hongaren niet. Vijf minuten voor tijd nog op de lat, zou je zeggen. Nee, maar Antoine Rood ging toch wel een paar maanden later naar Feyenoord. Uh, er werd een naam genoemd toen uh, van uh, iemand uit Den Haag die dan de contactpersoon was. Maar het maalde er niet om. Het uh, was allemaal geweldig. En Robbie de Wit uh, beleefde zijn uh, famous moment. Balbe zit nu. Voor de Hongaren nog met de Rudolf, Rudolf met een schot en een redding weer van vorm. Ik vind het vrolijk voor de keeper van Utrecht, sympathieke jongen, dat hij in de schotfase nog niet van een aantal mogelijkheden krijgt met dit soort schoten uit de tweede lijn om nog te laten zien wat hij kan. En dan blijkt dus elke keer dat hij het vrij foutloos goed oplost. Dat is ook voor de bondscoach vrolijk, hè, dat je weet dat je na Stekelenburg toch ook een keeper kan opstellen mocht Stekelenburg niet beschikbaar zijn, waar je wel van op aan kan. Ik Zullen het dus er al vaak twee spelers van FC Utrecht tegelijk in de basis van Oranje hebben gestaan. Daar is ik net ook over na te denken. Gaan we opzoeken. Ja, misschien in de tijd van Tony van der Linden of zo. Dat is Dos nog. Ja, nou ja, goed. Dat reken ik dan ook een beetje goed. Balbezit in ieder geval nu uh, voor uh, Rudolf. Rudolf schiet de bal voor. Hard voor. Voor iedereen uh, te hard. Vados in balbezit nog. Met uh, aan de linkerkant Ducak. De bal gaat uh, naar uh, Vitkovic Wietkowicz, uh, rand 16 meter. Legt de bal uit terug naar Gera. Nederland jaagt goed door. Strootman in uh, persoon. Gera raakt de bal dan kwijt. Goed werk van Strootman. Van Nistelrooy speelt de bal dan even naar Lasco. Die is van de tegenpartij. Dochjak gaat dan om van de wiel heen. Die maakt een overtreding van de wiel. Nee, zegt scheidt ze toch geen overtreding, bal over de achternaam. Ja, sorry, ik zat nog even met uh, Dos in mijn hoofd. Hans de Bunk was daar toen keeper in het jaar de het kampioen. Wel. Het zou maar zo kunnen dat, dat, dat die toen alweer ook voor het zelf wel uitkwam. Ja. Ja. Uh, goed, Vorm heeft een doeltrap te nemen. En dat uh, gebeurt in de slot minuut van deze wedstrijd. Hongarije-Nederland 0-4. Zodat u, wij het ons kunnen permitteren met u goed vinden dat we het ook zo nu en dan over wat andere zaken hebben. Dan alleen maar over waar de bal precies ligt. Want het Nelzalftal heeft deze wedstrijd al een half uur totaal in de knip. De bal nog een keer naar voren gekopt. door Van der Wiel. Komt u bij Van nistro in de voeten twee minuten extra tijd. Terwijl de jong nog een keer een bal naar voren trapt. Hakje van Van Persie. Komt de machine weer op gang. Het gaat meteen snel. Van Persie, buitenspel. Ai, dat is jammer. Op het paasje van niet Sneijder. <laughs> nee, krijg je nog geel ja. ook. En die had je al. Dus dat doet hij verstandigerwijs niet. Maar het is een kleine tempovernelling. En het is trouwens geen buitenspel, zie ik in de herhaling. Daar had... Het zelf helft nog een vijfde goal kunnen maken, maar die wordt door de neus geboord. Twee mensen nu supporters, zogenaamde supporters op het veld. En uh, nog geen politie uh, op het veld. Overigens opmerkelijk laatst bij een Engelse wedstrijd. Was er in de derde divisie waren er ook mensen op het veld. Uh, een striker. En uh, die kon niemand te pakken krijgen. Tot een van de spelers uh, die man onderuit schopte. En die kreeg toen een rode kaart. Heb ik gezien. Ja, opmerkelijk. En nu... Uh, is de eerste van het veld en de tweede die... Oh, ja, mooi en afvoeren Goeie tackle. Afvoeren. Ja, ja. Lijkt me ook wel een kaart, hoor. De wijze waarop deze man getackled wordt. Ja, maar er werd uh, geen speler, inmiddels uh, veel stewards uh, op die stuart, het veld. Die die en die een... tweede man wordt in elkaar gerost werkelijk achter het bord. Ja, ik denk dat maar de tackle van de man... Uh, die steward die die tackle op die tweede vent uitvoert... Die krijgt zeker vijf wedstrijden. Goeie dag, zeg maar. Die tweede man... Die krijgt nog een paar mokerslagen, zeg. Die wordt ook uh, gestrekt afgevoerd. Het spel gaat overigens verder in de slotfase van deze wedstrijd. We spelen dan nog 50 uh, officiële seconden. En die ene man die, uh, denk ik, uh, die zal niet weten dat de wedstrijd nog meer dan drie tellen heeft. Met het balbezit nu uh, voor Rudolf. En we hebben ons uh, in ieder geval kunnen inhouden. Om niet te zeggen dat die uit een rendierenfamilie komt. Uh, is het balbezit nu voor vorm? Oh, verschrikkelijk. Ja, 20 pa. seconden nog. Uh, van deze mooie avondauto's oh, is het gewoon voorbij. Ja, prima. 4-0. Het Nederlands elftal verslaat Hongarije in een wedstrijd die vooraf werd ingeschaald als lastig en misschien wel moeilijk. Ook nog met al die absente erbij. Geen Stekelenburg, geen Van Bommel, geen Huntelaar, geen Robben. Maar het maakt dus allemaal niet zoveel uit. In fase heeft Oranje superieur gevoetbald vanavond via van der Vaart, Affolai, Kuit en Van Persie gescoord. In de eerste helft nog een minuut, 10, 15. Dat je dacht dat ah, wordt af en toe wat was. Pas daarmee op. Maar het Nederlands Elftal heeft zich daar keurig van, versteld, van hersteld en laat zien dat het uitstekend kan voetballen. En het schuift Hongarije hier werkelijk aan de kant alsof ze er niet waren. 0-4 zijn duidelijke cijfers uit Budapest. Blijf er even bij jullie. Ik geef het woord even aan uh, meester Henk Spaan. Met betrekking tot de spelers van Utrecht die in het Nederlands Elftal speelden, want jij noemde er gelijk vier ja, op. Ik dacht uh, Frans de Munk en Tony van der Linden. Samen? Ja, dit, die hadden wij geloof ik jullie die? Eh, had ja, maar nog... samen. samen. Ja, samen zeker. Frans de Munk en Tony van der Linden denk ik ook. En Piet Kraak en Humphrey Mijnals. Oké, okay, maar ja, Humphrey was Elinkwijk. Ja, oké, okay, kan ook. Het <laughs> is ja. toch Utrecht? Ja, is goed. Je hebt het goed Henk. <laughs> goed. Het kost me verdomd veel moeite, maar je hebt goed. <laughs> <laughs> Kunnen we het hierbij laten zo? Mag, ja, mag Henk alsjeblieft weer komen, Dinsdag? Ja. <laughs> Dank jullie wel. 0-4. Oranje wint. Zometeen gaan we napraten natuurlijk over dat uh, duel. Eerst naar uh, Sebastian Timmerman bij het uh, WK-baanwielrennen. Ik uh, nee aan dat bijna is afgelopen, toch, uh, Sebastian? Ja, het zit erop. Deze uh, dag zit erop. Uh, derde dag van het WK. Qua dat ik dat uh, ik goed nieuws te melden had over uh, de Nederlandse uh, niet, uh, sporters hier. Nee, Nee, het was weer. Uh, Teleurstellend. Tim Veldt ook trouwens op het Omnium. We hebben het derde onderdeel gezien van de zeskamp. Dat is de afvalwedstrijd, de afvalrace. Dus je moet, uh, iedere twee ronden moeten de laatste eraf. Het is wel een spectaculair onderdeel trouwens. Maar Tim Veld moest er al als tweede af. En daardoor loopt hij grote achterstand op in het uh, algemeen klassement. Maar spectaculair was het wel in uh, wat minder leuke zin. Omdat de bel Gijs van Hoeken zwaar onderuit ging met zijn gezicht op de baan echt naar beneden toe gleed. Duurde even een paar minuten voordat hij weer opstond, Maar goed, hij wist uiteindelijk op eigen kracht uh, de baan te verlaten, gelukkig maar. En het was uh, grappig om te zien dat er een rus was, Alexei Markov, die de baan niet wilde verlaten. Uh, alle rijders krijgen een lampje gemonteerd op hun stuur. MBC 뉴스 박진주입니다. Uh, wat, dat gaat knipperen op het moment uh, dat zij dus de baan moeten verlaten. Dat zij als laatste over de streep zijn gekomen. Maar dat lampje bleef maar knipperen. En de speaker bleef maar roepen. Mr. Mark of you're out. Maar hij bleef maar rondrijden. En het, uh, zelfs toen het publiek pas boeg ging roepen. Kwam hij erachter dat hij eruit moest. En hij moest ook gewaarschuwd worden door een uh, Duitse collega. De, de renner Mos. Maar had die hij het niet naast... door of was het? Dit nou, uh, is de fijnest hour en dat ging jij ik niet Ik denk verpesten. het ja. ja. De Duitse die tikte hem eens even op de schouder. En die maakte de beweging met zijn duim van. Je moet eruit Zalte. joh. Weg, weg. Nou ja, uiteindelijk wordt het onderdeel gewonnen door de Fransman Brian Cocca. En die neemt ook de leiding over in het uh, algemeen klassement. Dus na drie van de zes onderdelen, hij heeft 18 punten. Je krijgt het aantal punten van de klassering die je behaalt. De Italiaan Viviani staat met drie punten achterstand op de tweede plaats. En de Australiër Freiburg staat derde met vier punten achterstand. Tim Veldt zeventiende in, uh, met 27 punten al achterstand op de koplopers. Koploper met nog drie onderdelen te gaan. Dus dat wordt uh, morgen een kansloze missie normaal gesproken om het podium te gaan behalen. Verder heb ik nog gezien dat Chris Hoy, de Olympisch kampioen... die werd uitgeschakeld in de halve finale van het sprinttoernooi... de eer nog een beetje redden door de troostfinale te winnen. Hij pakt dus het brons achter de ongenaakbare Gregory Bourget... uit Frankrijk en zijn landgenoot Jason Kenny. En dat bedoel ik met zijn landgenoot, dus de landgenoot van Hoy. Hoy redde dus de eer nog een beetje voor zichzelf. Morgen moet de Nederlandse eer dan maar gered gaan worden... door Teun Mulder bijvoorbeeld op de Keirin. Dat is dat onderdeel met de... De Danny motor in de baan en daarna sprinten als die motor de baan uit is. Mulder eh, ja, is altijd goed op dit onderdeel, wereldkampioen geweest op dit onderdeel. En hij moet dan maar gaan zorgen voor de eerste medaille. Verder gaan we het Omnium bij de mannen afmaken, het Omnium bij de vrouwen beginnen. En we rijden de scratch-wedstrijd bij de vrouwen waar Marianne Vos moet proberen revanche te nemen voor de puntenkoers toen ze niet meedeed om de ereplaatsen.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 Back on the chain gang again van de uh, Pretenders. Het is uh, vijf minuten voor half elf. 4-0, mooie overwinning uh, van Oranje, doelpunten van, uh, van de Vaart... ...Averlaai, Kuit en van Persie. Henk Spaan, genoten? Ja, ik heb echt genoten. Uh, zowel in de eerste en nog meer in de tweede helft. Want? Ja, toen uh, begon het nog mooier te lopen en beter te lopen... ...en werden ze nog meer gedeclasseerd door Hongaren. Ja. Van Persie deed wat hij uh, moest doen, wat je ook voorspelde. Uh, zijn goaltje mee pikken. Ik denk dat dat goed voor zijn zelfvertrouwen is. Ja, maar hij speelde in de tweede helft sowieso uh, onbevangen en ontzettend goed. Hè. Die, de manier waarop hij kuit vrij zette was echt weergaloos. Hij begon met het missen van een kans nog. Hè. Ja, alleen voor de keeper. Met zijn rechtervoet. De <coughs> keeper hield hem in dit geval. had er uh, ingemoeten, gemoeten, die bal. Die had, had er waarschijnlijk uh, in gemoeten. <laughs> en uh, even daarna kwam Van de Wiel vrij. Omdat Van Persie hem vrij zette met uh, nee, die in zijn het ging bedoel je, ja, aan ja. Van de rechterkant. Ja. Ja. Ja, ja. Nou ja, en de hoogtepunt van de tweede helft, behalve de doelpunten... was natuurlijk de stift van Wesley Sneijder op de lat. Kuit, die die bal gewoon... Rustig kan doodmaken op zijn borst en, ff, en dan erin rossen. Nou, dat zien een pizza had die gehaald gaat, en de hond het uitgelaten. Die, die gaat dan technisch volmaakt inkoppen, maar toch wel aan de zachte kant. Dus ja. die keeper kon die bal stoppen. Ja, was jammer, want dat was een schitterende goal geweest. Ja, ja ja, ja, ja. Maar die aanval met Sneijder van Persie en vervolgens Kuit, de, de, de 3-0, was een fabelachtig mooi aanval. Van de vaart op Sneijder, Sneijder op... Uh, wacht even... Uh, Affelai geloof ik. Uh, Snijder, Van Persie en Van Pers... Nee, nee Van de Vaart, kon... Snijder, Van Persie, ja, uh, Kuit. Dat ja. was het. Ja. ja, Ja, was vanuit het middenveld uh, ja. echt uh, gewoon Briljant. kansloos. Briljant. En ook die, uh, uh, die 4-0, met name dat uh, wippertje van, uh, van, van Kuit... Ja. richting uh, Van der Wiel. Uh, Toen had Van, het van het... de Wiel gelukt dat hij de bal meekreeg, omdat de verdedigers maakten een fout... En uh, die zette Van Persie uh, keurig vrij... nadat Van Persie dat tien minuten eerder met hem had gedaan. Dus er, is, uh, er wordt veel beter gecombineerd en samengespeeld... en tijdens het WK. En ik weet het... Aan, uh, de, uh, aan uh, Van Marwijk, die gelukkig heeft ingezien dat je niet met twee verdedigende controleurs moet spelen, maar met één controleur op het middenveld en één aanvallende. Je bedoelt van middenveld, Bommel, uh, de Jong? Was veel te verdedigend. Wat vond je van de Jong eigenlijk? De Jong die speelde prima. Ik heb hem niet gezien. Onopvallend, uh, gaatjes dicht houden. Hij speelde net zo onopvallend en goed als bij Manchester City. Ja, ik ben wel benieuwd naar zo hoeveel balcontacten hij heeft gehad. Want hij is niet zo veel. Dat opvallend laag. Dat, dat is helemaal niet erg. Ja. En bovendien, als hij uh, in balbezit komt... kan hij over korte afstand die bal goed kwijt. Ik bedoel, het is geen 1-0 of zo... die dan uh, altijd verkeerd draait... en niet weet waar hij met die bal heen moet. Nee, de jong is in staat om een goede korte paas te geven. Denk je dat hij een beetje met de handrem op heeft gespeeld? Nee, nee? nee ik denk het niet. Het was niet nodig om te schoppen. en uh, <laughs> Dus heeft hij dat niet gedaan. Nee, nee hij heeft gewoon goed gevoetbald. Vorm. Uitstekend. Ja. Er gaat geen keeper zo snel naar de grond als hij. Maar die eerste de, de, de, de, de eerste bal die hij kreeg. Kan je dat nog herinneren? Terugspelbal? Nee. Aanvallen komt in lopen. Oh jee, toen kapte hij kapte niet kapte, kapte, kapte die hoger uit. Die dat was uit. eerste ja. balcontact ja, in de wedstrijd. dat ja, ja, was erg leuk. Ja. Nee, maar vooral dat uh, Schot, wat die zo, uh, hij gaat zo snel naar de grond. Dat was tegen PSV ook afgelopen, uh, vorige week zondag, wanneer was het, weet ik veel. Afgelopen zondag, ja. Als een speer naar de grond. En dat, dat, hij gaat nog veel sneller naar de grond dan Stekelenburg Ja, dus dat is er één voor de toekomst. Uh, zeker, uh, uh, zeker. Ja. zeker. Ja. Ja, het is, uh, je vraagt je soms af op het moment dat je een rondootje kan spelen... die 10 uh, ja. minuten en 27 seconden duurt ja. in, in een ek kwalificatiewedstrijd. Ja. Zijn wij dan zo goed of in zijn een... zij zo slecht? Nee, in een uitwedstrijd, ook dat is van belang. Nee, Nederland is gewoon heel erg goed. Er staat gewoon alleen maar wereldklasse op het middenveld en in de aanval. Nederland kan ook, ik denk, als ze... Uh, nou, ze zullen zich plaatsen... en. Ja, ik zou niet weten wie ze kan stoppen tot de finale sowieso. En ik vind ze zo, zo voetballend ook beter. Want Spanje heeft ook eigenlijk tijdens het WK redelijk met de handrem erop gespeeld. Hebben nooit voluit kunnen combineren. En als Nederland zo onbevangen kan combineren, dan kunnen ze ook Spanje hebben. En dan is er dus eigenlijk uh, geen ander land, denk ik nu Duitsland, momenteel. Duitsland is natuurlijk ook een, uh, altijd gevaarlijk. Met Eusiel, Dira. He, dat zijn ook echt hele goede spelers. Een jonge ploeg ook. Zwijnstijgers, ook, ook, ook een jonge ploeg, inderdaad. Kunnen een hoog tempo draaien, maar spelen toch iets meer op de counter. Ja, ja. Kortom, uh, het is eigenlijk gewoon een hele mooie avond. Ja, ik, ik vind een Nederlands elftal net als tegen Zweden. Maar dit, ging er, dit was om te echi. Uh, echt uh, heel goed heeft gespeeld. En dan waken voor onderschatting uh, denken van de komende dinsdag... van nou, dat doen we wel weer even. N nee, ik denk niet dat ze, dat ze ze gaan onderschatten. Ik denk dat ze gewoon er weer overheen walsen. En dan weer met dezelfde basis beginnen? Waarom niet? Ja, ik... Nou, misschien dat Afvalai uh, een, uh, een blauwe plek op zijn enkel heeft. Dat zou best kunnen. Die zat in het ijs meteen, toen hij die schop had gekregen. Ja. Dus dan uh, ja, moet misschien Elia beginnen. Je speelde goed, maar goed uh, op zich was Elia natuurlijk niet echt een verslechtering op het moment. Uh, mm, ik vond, dat hij wel, ik, nee, vond het wel. Nee, het was minder, maar niet echt een, echt een afgrijzelijke uh, uh, verslechtering. Nee, maar, maar Elia die, die mist überhaupt het, het overzicht om net als Affolay gewoon in de in de ruimte te gaan lopen en dan mee te doen aan de combinatie. Dat kan hij niet. Het is meer ook een robberspeler die voor de actie. Ja, gaat. hij moet uh, aan de aan de buitenkant actie voorzet. Dat is Elia. Ja. Goed, uh, kortom, het was, een, uh, het was een mooie avond nogmaals. Ja. Uh, uh, dankjewel. En uh, wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Tot dinsdag. Dank Sport kort. Trainer Peter Kolder vertrekt alweer bij schaatsteam Liga. Kolder werd uh, vorig jaar aangesteld als trainer van het nieuwe schaatsteam... van onder andere Marianne Timmer. Reden van de breuk is een verschil van inzicht voor het uh, komende schaatsseizoen. En dressuur-amazonne Adelinde Cornelissen heeft bij het Indoor Brabant de Grand Prix op haar naam geschreven. Met haar paard Parzival was ze veruit de beste van het sterke deelnemersveld. Isabel Wert eindigde als tweede, Hans-Peter Minderhout werd vierde. Bij de springruiters won Albert Zoer de wedstrijd. En golfer Maarten Lafeber gaat aan de leiding in het Andalusia Open in Malaga. Na een zeer sterke ronde deelt hij nu met een totaal van 132 slagen de nummer 1 positie. Met de Deen Jeppe Hoeldaal en de Zweed Rika Kalberg. Joost Luiten is 33ste, Robert-Jan Derksen 45ste en Tim Sluiter miste de kut. Het Nederlands vrouwenrugbyteam is op de derde plaats geëindigd in het sterk bezette Sevens-toernooi in Hongkong. In de kleine finale werd met 12-7 van de VS uh, gewonnen. Rugby uh, uh, Sevens is vanaf 2016 een uh, discipline, een olympische discipline, zo moet ik het zeggen. En nieuw Zeeland heeft voor een stunt gezorgd op het WK Cricket. In de kwartfinale werd verrassend afgerekend met het favoriete Zuid-Afrika... met een verschil van 49 runs. In de halve finale treffen de Kiwis de winnaar van het duel tussen Engeland en Sri Lanka. En wielrenner Samuel Dumoulin heeft de vijfde etappe van de ronde van Catalonië gewonnen. De Fransman was de snelste in de sprint. Alberto Contador behield daar de leidersdrui. Bauke Mollema is de beste Nederlander op de tiende plaats. In de wielerweek Coppi en Bartali ging de winst in de tijdrit naar de Italiaan Adriano Malori. Emanuele Sella blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Dan gaan we naar de WK-baanweerennen nog even terug in Apeldoorn. Want daar begon vandaag het Omnium voor de Mannen. Een onderdeel dat volgend jaar nieuw zal zijn op de Olympische Spelen. Verslaggever Steven Dalebout ontdekte vandaag twee dingen. In het baanweerennen is niet iedereen even enthousiast over het onderdeel. En de Nederlander Tim Veld vraagt zich af of hij wel goed genoeg is... om de Spelen op dit onderdeel om daarop mee te doen. Keurig, mee? Bondscoach Robert Slippens, coacht de Nederlandse Omniumrijder Tim Veld op het onderdeel puntenkoers. Het is nog het begin van de koers en voor Veld na het onheil. Maar dat weet hij dan nog niet. Het Omnium, nieuw dus op de Spelen. Dus eerst maar eens een uitleg van de Belgische bondscoach Peter Pieters. Ja, in de atletiek heb je de vijfkamp. Bij het schaatsen er gewoon de allround. En dit is eigenlijk een uh, discipline over vijf onderdelen. En er zit een uh, snelheidsnummer in. En, uh, en wat uh, pelotonswedstrijden. Een, een combinatie van, van, van sprint en, en dure onderdelen. Ja, en alleen bij het uh, met schaatsen gaat op, op tijd en wordt omgezet in punten. En hier gaat het gewoon op uitslag. Dus de eerste renner krijgt één punt en daar loopt door de 22. En wie het minst aantal punten heeft, die is de winnaar. Gelijk aanpikken, kom op! Eén van die onderdelen is dus de puntenkoers. En op dat onderdeel heeft Tim Veld het al snel lastig vandaag. Voor duidelijkheid, in de puntenkoers rijden de renners als een peloton over de baan... en vallen er punten te verdienen in de tussensprints. Maar goed, die meerkamp, dat omnium. De Nederlandse bondscoach Slippens weet niet of dat nou op de Spelen thuis hoort. Dus mijn, mijn gevoel uh, vind ik het niet een, een Olympisch onderdeel. Ik vind het een mooi onderdeel, maar niet voor een Olympische Spelen. Dat is nou lastig, want je moet er wel naartoe. Uh, er ja, nou, ik weet niet of de, de, de bazen bij de UC ook zo blij zijn met het onderdeel. Uh, bij, vanuit het IOC is opgedragen dat er uh, vijf uh, medailles te verdelen zijn. Uh, om het baanwielrennen toch uh, zijn exposure te geven is gekozen voor het Omnium. Omdat dan toch alle onderdelen van het baanwielrennen in beeld komen. Uh, ik denk dat er nog wel een hevige evaluatie komt, ook bij de UC, na de Spelen van 2012. Gaat nou gebeuren, hè? Kom op! Maar op het moment dat het er vandaag op aankomt, laat Tim Veld al vrij snel gaatjes of gaten vallen. It, it, Veld moet lossen. Schuddend op zijn fiets rijdt hij over de Apeldoornse baan. Het is helemaal niks. Veld wordt naar huis gereden. Letterlijk. Ik heb op een gegeven moment, uh, na 40 ronden, kwam ik er zo doorheen te zitten dat ik da daarna ook echt geen idee meer had waar ik mee bezig was, hoor. Het was. Het ging echt allemaal langs me heen. Het was... Uh... Ik zat zo in een, uh, in een tunnel voor mijn gevoel. Ik kon alleen om maar één tempo rijden. En uh, het wiel van mijn voorganger uh, proberen vast te houden. En uh, ik heb weinig, weinig van de koers ook meegekregen. En uh, ja, dat was gewoon verschrikkelijk afzien. tegen in de lens, de lens! Maar toch kan me voorstellen dat het. Uh, ja, ik wil je niks aanpraten, absoluut niet. Maar dat het wel een knauw geeft. Ja, natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Kijk, uh, ik. Uh, op het moment dat ik van die fiets afstap, denk ik ook. Van, uh, hè, dan krijgen ze, zijn er ook dingen die je gedachten van Kan ik er niet beter maar uh, een punt achter mijn carrière zetten. Zo, uh, zulke dingen dat gaan echt wel door je kop. En als je, als je zo uh, ja, vernederd wordt. Maar goed, dat, uh, dat, uh, dat is te makkelijk nu. Uh, ik moet nu gewoon uh, ja, met dit toernooi uh, verder gaan. En dan daarna maar eens heel goed over nadenken uh, ja, hoe dat uh, traject richting volgend jaar eruit gaat zien. Kom op, aan het wiel, aan... Veld vraagt zich dus openlijk af of hij wel het je moet willen rijden in Londen straks op te Spelen. Zeker is dat iemand als Theo Bos het in ieder geval wel zou willen. Er mag maar één Nederlander starten, dus is het de vraag wat de wanprestatie van Veld vandaag met bondscoach Robert Slippers doet. Nou, in Londen moet de beste Nederlander uh, van start gaan en of dat Tim is of iemand anders, dat uh, denk ik dat het nog moet afhangen van het volgende seizoen. We hebben volgend seizoen nog uh, zes wedstrijden. Uh, het EK. Vier wereldbekers en een WK. Uh, Tim is nu de enige die eigenlijk uh, inzetbaar is geweest voor het Omnium. Uh... Ja, maar er zijn er, er zijn er meer, zoals bijvoorbeeld Theo Bos, die misschien dat wel zouden willen en misschien ook wel kunnen doen. Theo zou een, een persoon ervoor zijn, maar Wim Strutegaard uh, zou dat ook kunnen. Uh, Michael Vingeling had eigenlijk dit jaar inzet, uh, ingezet worden, alleen die kreeg een, een, een buikvliesontsteking. En dus het hele seizoen uh, heeft hij langs de zijlijn gezeten. Ja, Daardoor kwam alle druk uh, bij Tim en die heeft zich heel goed ontwikkeld op het onderdeel. Ook uh, laten zien dat hij het aan kan. Uh, dus Tim was uh, voor dit WK gewoon uh, de persoon voor het Omnium. Blijven fietsen, klopt! Je hey, zegt van maar, ja, je gaat er dan over nadenken. Uh, je zet je vraagtekens erbij. Uh, bij het baanwielrennen aan Ziegen of bij uh, Omnium in Londen? Uh, nou ja, goed. Kijk, uh, dat zijn inderdaad twee dingen voor mij. Uh, kijk, uh... Uh, ik rijd de ploegachtervolging en, de, en, de, en het Omnium. Dat zijn twee Olympische nummers. En, die, uh, en dan, ja, dan ben je natuurlijk heel erg ook met Londen bezig. En uh, uh, als je dan in het begin van het seizoen... Uh, dan zie je dat we op de ploegachtervolging uh, ja, redelijk, uh, redelijk goed begonnen. Met een derde plek op de EK. Maar ook dat ik op de Omnium heel sterk begon, bezig was. En dan, ja, dan heb, ben je natuurlijk toch heel erg individueel ook. Dat je kijkt van... Uh, een ploegachtervolging is mooi, onderdeel. dat vind ik een prachtig onderdeel. Maar je bent toch heel erg ook met jezelf, uh, met je eigen uh, ambities bezig. En dat was gewoon uh, natuurlijk scoren uh, op het Omnium. En uh, ja, goed, beide onderdelen zie je gewoon dat we, hè, op de ploegachtervolging zie je dat, we, ja, dat het gewoon heel erg moeilijk wordt... om daar met Nederland uh, voor de medailles mee te gaan doen in de komende jaren. Ja goed, uh, Omnium, uh, ja, dat is nog weer een ander verhaal. Maar ja, uh, misschien wel een beetje dezelfde conclusie. En naartoe, kom op! Ja, Tim Veld uh, twijfelt dus of hij wel moet uh, gaan meedoen aan uh, dit nieuwe onderdeel om nu hem op te spelen. Theo Bors heeft laten doorschemeren dat hij wel interesse heeft. Dus wie weet wat er nog, moet, nog gebeurt. De weg is nog lang naar de zomer van 2012. Van Nels, uh, 74 en 75, bijna uh, kwart voor elf. Zometeen uh, hopen we de bondscoach nog aan u te kunnen laten horen. Maar eerst eh, naar het BMX'en. Het is een uh, ultieme voorbereiding op de Olympische Spelen... voor de Nederlandse fietscrossers. Want op sportcomplex Papendal is een parcours aangelegd... Dat, dat er precies zo uitziet als het parcours volgend jaar in Londen. Dezelfde heuvels, bochten, hellingen en schansen. De baan werd uh, officieel geopend door Pat McQuaid en André Bolhuis... voorzitters van respectievelijk de UCI en NOC NSF. Een reportage van Edwin Cornelissen. This one, one times. Time. It happens after that. Everything yeah, goes automatic. automatic yeah. Twee man aan de knoppen, bovenaan de schans, oké? Okay. Vier renners op een crossfiets in de aanslag. dan gaan we ons klaarmaken voor een rondje. Supercross, deze nieuwe baan hier op Abenal. Goed. Hey. Hey. Okay, leave it there, leave it there, automatically. Het luik valt. Ja, dan uh, gaan we onze ons knoppen om het zo maar te zeggen om. En dan is het gewoon uh, zo hard als je naar beneden knallen. Dan begint het spektakel pas echt. Ja, heel veel bulten, grote sprongen zoals je kunt zien, hoge snelheid. We halen ongeveer 60, 65 km per uur. Het is gewoon uh, vanaf het start, ik val tot de finish. Het is dus één uh, explosie en daar moet alles goed in gaan. En, uh, ik denk eigenlijk dat je twee keer adem haalt en uh, dan ben je op de finish.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 Daar zetten ze weer even aan om boven te komen, de schans op. Okay, riders, right up start. Voor een nieuwe afdaling. Riders, ready, watch the game. De eerste twee bulten gehad. We gaan hier over de bord van de vrouwen, de eerste bord. Dan draaien we de eerste bord van de heren in. Op weg naar het tweede stuk. We gaan de kruising maken over het, over het vrouwenstuk heen.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 Iedereen is weer gezond. We hebben een beetje een dramajaar achter de rug met blessures vorig jaar. Maar op het moment is iedereen weer gezond en hard aan het werk. En ik denk dat we met het niveau van de sport meegroeien en uh, nou ja, goed, richting Londen een goede kans maken op een goede prestatie. En die baan hier, is dat misschien net die missing link tussen top zijn en medailles pakken? Ja, ik denk dat dat een groot verschil gaat maken. Kijk, we hadden een enorm voordeel met de starthoofd die we toen al hadden richting Beijing... Uh, maar ja, goed, BMX is een heel technisch spelletje. En uh, als je die techniek nou ook dagelijks kunt trainen zoals we nu kunnen... dan denk ik dat we daar zeker wel vruchten van gaan plukken. Dus jullie gaan in Londen voor? Het uh, podium. Nog ruim een jaar kunnen ze oefenen op deze baan. Ready, watch the game. Om perfect om te leren gaan met al die hobbels, al die bochten. Zodat de Nederlandse fietscrossers straks in Londen... optimaal voorbereid aan de start Ik heb al een rondje papen al. Bijdrage van Edwin Cornelis. We gaan terug naar Oranje. 4-0 werd het. Ruime zegen dus. Doelpunten van de vaart. Aflaai Kuit en Robin van Persie. Bar Stigle praat nu na met de bondscoach Bert van Marwijk. Ik weet wel dat jij van rondootjes houdt, maar drie kwartier is wat lang. <lacht> ja, daar moet ik wel een beetje om lachen, moet ik zeggen. Het was toch zo? De tweede helft was een rondo. Ja, maar je zag de eerste helft al uh, bijna vanaf het begin... Uh... We spelen met zoveel vertrouwen en eigenlijk ook zo goed dat we eigenlijk zelf onze een, in enige tegenstander waren. Want als je zoveel beter bent als je tegenstander, ja, het enige gevaar is dat je soms te gemakzuchtig wordt. En de keren dat zij een beetje gevaarlijk werden, was gewoon dat wij onnodig een balk inleverden. Laatste kwartier eerste helft met name. Ja, nou ja, goed. Dat, en, en dan ben je zoveel beter als een tegenstander, maar zo'n goal door zo'n onnodige fout kan zomaar een wedstrijd doen kantelen. En daarom was het wel belangrijk dat we die tweede vlak voor rust maakten. Ben je hier naartoe gereisd met een ander gevoel? Dat je echt vast een mensen mist met Stekelenburg en Hunter Laarden die de laatste tijd alles erin schopt in oranje. Van Bommel niet, uh, Robben niet. Nee, omdat om ik dat toch niet kan veranderen. Dat heb ik hier wel vaker gezegd. Uh, we hebben genoeg goede spelers. En, uh, ja goed, dat is nou eenmaal zo. En, het dan moet gaat het wel niet. heel makkelijk hè, hoe het dat nu allemaal wordt opgevangen door de mensen die er dan nu staan. Ja, maar dat is ook de filosofie vanaf dag 1 geweest. Hè? Dat... dat uh, dat iedereen precies weet wat er verwacht wordt op bepaalde posities. Ja, met andere woorden, de coach is dik tevreden. Juist daarom. Want of het dan 2-0 of 6-0 wordt, dat maakt dan misschien niet eens zo heel veel uit. Nee, maar dit, is wel gewoon, dit geeft een goed gevoel. We moeten dinsdag weer vol aan de bak. Want deze mensen zullen nog verdedigender gaan spelen, denk ik, bij ons thuis. En, uh misschien ook waarschijnlijk nog meer de beuk erin gooien. Want dat was ook een beetje het gevaar vandaag. Maar om nog even terug te komen op de jongens die we misten. Ik bedoel, de wedstrijd tegen Oostenrijk, de laatste oefenwedstrijd, zei voor mij ook veel. Want in de laatste 25 minuten, als je kijkt wat van Elfden er toen in het veld stond. En, en, en de spel, speelwijze bleef exact hetzelfde. En de uitvoering eigenlijk ook. Nou ja, dat, dat, is gewoon, dat maakt een team sterk. Vijf gespeeld, vijf gewonnen. Uh, zegt dat al iets? Ah ja, het, zegt, het zegt wat over onze kracht natuurlijk. We zijn, uh, ik denk dat, dat nu iedereen ook uh, zeker weet dat het geen toeval is geweest dat we tweede zijn geworden van de wereld. En als je dan gelijk zo'n reeks van vijf daar weer achteraan zet. Een wedstrijd hier in Hongarije die, die, die drie keer achter elkaar winnen. En dit is de, me, de, de, de wedstrijd van de waarheid voor hun. En als je dan uh, zo makkelijk hier wint en zo oppermachtig bent. Ja, dan, geeft dat, dan moet je dat een hoop vertrouwen geven. Dit elftal is nog steeds aan het groeien. Graag de bondscoach. Zometeen uh, meer interviews van Oranje. Tussendoor even wat uh, berichten. Want jonge Oranje heeft in een oefenwedstrijd met 3-1 van Duitsland verloren. Bij de rust was de stand 1-1. PSVR Zeevuik maakte het enige Nederlandse doelpunt. En voordat Co-Adriaanse daadwerkelijk aan de missie van zijn Olympische elftal van Qatar kon beginnen, is hij alweer ontslagen. De voetbalbond van Qatar wenst niet langer met hem samen te werken vanwege een verschil aan visie. Adriaanse had de taak om het Olympische elftal naar de Spelen van 2012 te loodsen. Maar hij speelde met zijn elftal nog niet eens een kwalificatiewedstrijd. Dan, zoals beloofd, terug naar Budapest. Pas Stigler opnieuw, dit keer met de maker van de eerste goal, Rafael van der Vaart. De tweede helft was een soort rondo. Ja, op een gegeven moment was het natuurlijk uh, klaar met die gasten hè, en dan uh, ja, een beetje die bal in bezit. Hè. Het zag eruit alsof jullie uh, ook 40 minuten de bal in bezit hadden gehouden als dat had gemoeten. Ja, dat gevoel hadden we ook. Ik denk als we die bal niet uh, een beetje met risico speelden, we, denk ik, uh, dan is de bal helemaal niet geraakt. Ja, dat was gewoon een heerlijke wedstrijd en uh, ja, zoals het hoort. Ja, superieur. Uh, voetbal zoals het jou heel erg zal bevallen, want zo moet het gespeeld worden. Ja, maar ik denk uh, dat iedereen zo graag wil spelen. Tenminste, het is ook voor, voor de mensen thuis uh, leuk om naar te kijken. Voor jullie, voor ons. Ja, dan is het voetbal plezier. Ja, er is eigenlijk maar een kwartiertje geweest. Laatste kwartiertje van de eerste helft. Dat Ik dacht, nu worden jullie een beetje slordig. Ja, klopt. Maar we hebben, maar we hebben natuurlijk ook best wel behoorlijk wat gas gegeven. Bedoel, je hebt natuurlijk wel de bal, maar het kost natuurlijk wel kracht ook. En uh, voor hun natuurlijk wat meer, maar uh, ja, ze werden nog een beetje gevaarlijk, maar er mag geen naam hebben. Um, dit was op papier vooraf een wedstrijd waarvan iedereen zei, nou, Hongarije uit, wordt nog lastig. Wat zegt deze uitslag dan? Ja, het zegt Dat we gewoon een uh, fantastisch elftal hebben. Uh, dat als we zo blijven spelen, dat we voor niemand bang hoeven te zijn. En, uh, ja, als Wij ons niveau halen en vandaag deden we dat. dan, dan ja, kan iedereen zien waar we, waar we toe in staat zijn. Ja, dus, er zijn er volgens mij ook drie of vier gewoon niet die er normaal in staan. Nee, maar dat, dat zegt iets over de selectie. Een hele grote selectie. En uh, dat is natuurlijk alleen maar uniek. Zeker uh, na zo'n WK dat we gewoon op uh, ja, dezelfde lijn doorgaan. Wat is voor die hongaren moeten ze dinsdag ook nog naar Amsterdam? Ja. Dat wordt uh, wat lastig. Dus uh, zullen we nog wel een schepje erboven op willen doen uh, dinsdag. Dankjewel. Oké. Okay. Okay. Ik ben benieuwd of hij zijn pet op had. Gilbert O'Sullivan en all they wanted to say. Zometeen de uitslagen van de overige wedstrijden die vanavond zijn gespeeld. Die EK-kwalificatiewedstrijden met een opmerkelijke tussenstand... wat betreft de wereldkampioen Spanje tegen Tsjechië. Dat straks. Eerst nog even terug naar Budapest. Bar Stigler met een van de verdedigers Johnny Heitinga. Vooraf dacht iedereen dat Hongarije uit lastig zou worden. Nou ja, goed. Ik denk dat wij hebben gedaan wat we moesten doen. Uh, we waren geconcentreerd allemaal. We lieten de bal gaan. En eigenlijk waren we vanaf nu in de bovenliggende partij, Zij passen zich aan. En wij vonden heel makkelijk de, de vrije mensen. Ja, maar is Nels Elftal dan zo makkelijk, zo goed... in een op papier lastige uitwedstrijd in Budapest? Want het oogde superieur met name in de tweede helft. Nou ja, goed, dat voelden wij zelf ook. We hebben natuurlijk wel een, een gevoel uh, dat wij moeilijk te verslaan zijn. Dat, uh, dat, dat blijkt uit uh, de voorgaande wedstrijden. Maar ja goed, je moet het toch elke keer weer doen. Uh, je hebt natuurlijk een mooie reeks en die wil je uitbouwen. Uh, we hebben de spelers ervoor en het is heerlijk om uh, in, in het elftal als dit te voetballen. Wat reis je hier anders naartoe als je weet dat Stekelenburg er niet is, dat uh, Van Bommel er niet is, dat Huntelaar er niet is, dat Robben er niet is? Nou ja goed, ik denk dat het gebleken is dat we genoeg kwaliteit hebben. Ik denk ook die jongens die niet uh, voorheen speelden en die vandaag uh, uh, wel erin uh, stonden, zeg maar... Ik denk dat die uh, ook de keren bewezen hebben dat ze erin kwamen, dat ze er ook staan. Uh, we doen het met een groep, de groep is getig en, uh, ja, Dat zie je ook op de trainingen, de trainingen zijn van hele hoge kwaliteit. En je hebt ook het gevoel in de wedstrijden dat als je uh, de juiste mensen aanspeelt, de juiste snelheid, uh, dat, dat de bepaalde spelers iets moois kunnen creëren voor de, voor de ploeg. En, uh, je doet het met z'n allen, uh, iedereen weet wat, van welke positie verwacht wordt. Maar... Dat blijkt dat je ook elkaar uh, hartstikke, hartstikke nodig hebt. Zeg maar. Die wedstrijd dinsdag, uh, ja, wat moeten we ons daar nu nog van voorstellen? Nou ja, goed, ik denk dat uh, zij verder gaan uh, met strijd leveren. Dat deden ze met name de tweede helft. En daar moeten wij ons tegen wapenen. Wij moeten gewoon ons hoofd erbij houden en de bal laten gaan. En... Zo snel mogelijk uh, uh, de wedstrijd weten te beslissen. Maar het allerbelangrijkste is dat we gefocust zijn en niet te makkelijk gaan denken voor de volgende wedstrijd. Ja, want dat zat er een beetje in het, eerste, of in het laatste kwartier van de eerste helft in volledig. Toen ogen afdoen en ineens wat slordig. Dat is natuurlijk wel de valkuil voor dinsdag. Nou ja goed, je staat 1-0 voor. En precies wat je zegt, we hadden een paar keer dombalverlies. Dat mag niet gebeuren. Gelukkig maken we er voor de 2-0 net voor rust. En dat is natuurlijk wel een... Uh, ja, toch wel een, een slag voor, voor de tegenstander. En de tweede helft uh, ja, ben je eigenlijk niet in gevaar geweest. Ik moet Michel ook nog een compliment geven. Die heeft een paar geweldige ballen nog gepakt. Zeker met, met deze bal, die de alle kanten op. En uh, nou ja goed, het is niet makkelijk om Stekelenburg te vervangen. Maar dat heeft hij uh, heel goed gedaan. Dank je wel, Sjony. Ja. was dat vanuit Budapest. En wat uitslag had ik beloofd. Oostenrijk-België 0-2. Twee doelpunten van Wietsel. Bij België vertongen en Chat de hele wedstrijd. Maar Janko bij Oostenrijk iets meer dan een uurtje te ging die zitten. Dan een last van zijn schouder. In groep C, Servië tegen Noord-Ierland 2-1, doelpunt van Pantelic. Noord-Ierland stond wel met rust nog met 1-0 voor. Slovenië, Italië, kwartier voor tijd. Doelpunt Motta 0-1. Italië doet goede zaken. In groep D, Luxemburg-Frankrijk 0-2. Doelpunten van Maxes Mekse, eh, en Gurkoef. En dan Henk Spaan, je luistert in de auto. Spanje, weet je nog? Uh, vrijloos, beste ploeg van de wereld misschien wel. Ze staan 1-0 achter hoor, tegen Tsjechië. Het is nog met rust, dus alles kan nog goed komen voor de Spanjaarden. En in Den Haag is het feest, want de ijshockeyers zijn Nederlands kampioen geworden. Ze versloegen Tilburg met 5-4. Van harte hulde gefeliciteerd. Zometeen, met het oog op morgen, dat wordt gepresenteerd door Thijs van der Brink. Ik wens je nog een heel fijne avond en een heel fijn weekend. Dag.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 Dit is Radio 1.